Morgen, ik ben Dielke Teertra. dit is het nieuws van NOS op 3. Er staan super weinig huizen te koop. Afgelopen drie maanden hadden 16.500 huizen een te koop bordje in de tuin of op het raam. Dat is 44% minder dan vorig jaar. De huizen die te koop staan worden bovendien duurder en duurder, zegt makelaarsvereniging NVM. Het zijn idiote cijfers en je hoopt maar steeds dat de overheid wakker schudt om die echt iets aan te gaan doen. Volgens de makelaars moeten er meer huizen worden gebouwd... maar is de huizenprijs ook extra hoog door allerlei regelingen van de overheid. We hebben het over de zogenaamde jubelton, we hebben ook de hypotheekrenteaftrek... we hebben ook de verhuurdersheffing. Nou, ze kunnen er nog wel vijf noemen. Ze zijn bedoeld om de markt weer in controle te krijgen... maar eigenlijk gaan ze aanverrechts werken. Veel mensen zetten hun huis op dit moment niet te koop... omdat ze bang zijn dat ze geen nieuw huis kunnen vinden. Moderna wil een vaccinfabriek bouwen in Afrika farmaceut wil daar jaarlijks zo'n 500 miljoen doses van vaccins maken. Een deel daarvan worden waarschijnlijk vaccins tegen corona. Scholen bewaren te lang te veel info over leerlingen en docenten... schrijft nu.nl naar aanleiding van datalekken bij twee scholen in Den Haag en Arnhem. Zo gaan om onder meer sollicitatielijsten, overlijdenskaarten en klachtenafhandelingen... die te lang rondslingeren op servers. Volgens de Europese privacywet moeten gegevens worden verwijderd als ze niet meer nodig zijn. Netflix gaat schrappen uit deze serie. In de Zuid-Koreaanse netflix hit Squid Game, waarin mensen spelletjes moeten spelen tot de dood... komt een telefoonnummer in beeld en dat bleek echt van iemand te zijn. Een vrouw zegt dat ze duizenden keren per dag wordt gebeld. Zij weigert een schadevergoeding, dus gaat Netflix een serie nu zo editen... dat haar nummer niet meer te zien is. Het weer steeds meer zon en er gaat op 16, morgen droog. Er verandert dan niet veel. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB.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 en in mij die zegt dat je nou eenmaal alles hebt wat ik bedoel. De zomer van ZFM. ZFM zal voor hem op 106.9 FM. ZFM. I was walking down the street.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 I heard a dark voice beside me say Would you like something, holla? She said I Heaven's glory